פחינה הונדרט זייפנתח, הסולם דלינקר קולום דריכל ניח. ואחר שהמלכות מקבלת כל הבינתים, הצדיקים מעלים מן על ידי התורה שעוסקים אלף אחר חצות לילה. והם מעלים אותה עד תוולף הגבורות המסמחות דעים הילאה, was neem maar dertien, wie laila. Ki hi, mit galet veertien, aas farta. Ki kende derechemal goed, vijftien, Leed galot Rag balai, lak, moshe gaduf bazoger. Oh, hier zegt hij iets bijzonder interessants, iets dat, waar eigenlijk. Uh, ook voor mij is ook een onthulling wat hij nu ons zegt. Let op. Waar Harsha malchut me kola bina, let op. En nadat de malchut ontvangt de stem van de bina, De rechtvaardigen doen man opstegen door de torah waarmee ze zich bezighouden na de middernacht. En we hem alim, en zij doen haar opstegen, zij doen haar de malgoed, dus verder opstegen tot de gworoot die, uh, amisam God, die e ah, welke, door de ima, tot de gworoot die de hoge ima e verblijden, blij maken. We aas maar en dan is het gezegd, we takken laila in de spreuken. Van Salomo is het geschreven, en zij staat s'nachts op. Dat is wat, daar waar hij het over schreef. Kiehie mit galet as want zij onthult zich dan in al haar pracht, al haar pracht en praal. Hadara, Hadara, wat je vertel. Ik ken der Gemal goed, want zo is de weg, zo is de manier, zo is de weg van zo is de, de Heilige Mal goed. Dat so, is de manier dat, dat waarmee de Heilige malchut zich onthult, alleen maar, alleen maar s nachts, Zoals gezegd, gezegd is in de zoger. Kijk nou, wat hebben we geleerd? Want uh, uh, we hadden gedacht dat dat halverwege de nacht... Dat de, dat de... rechtvaardigen moeten opstaan... en dan dat keerpunt... tussen de twee helften... van de nacht, dat zij moeten dan... een maand doen opstegen... en daarmee doen zij de malgoed opstegen. Nee, de Zoger zegt, nee. Wat zij ook doen... de malgoed... altijd zo ingesteld... in het heelal... dat de malgoed... tegen de middernacht... ja dat puntje van de middernacht, dat zij, malgoed en malgoed, ontvangt dan de stem van de bina, oftewel de barmhartigheid. En dan, de rechtvaardigen moeten dan, de tzedikken, moeten dat van dat moment gebruik maken. Dat, omdat op dat moment, is er wel in het helaal, is er wel barmhartigheid. En dan, op dat moment, als zij dan op dat moment zich bezighouden met de Torah, dan kunnen zij aantrekken deze barmhartigheid naar zichzelf toe. Zie je dat? Dus hoe dan ook, blijft deze mal goed, na de middernacht, of vanaf het moment van de middernacht, zij uh, ontvangt dan de barmhartigheid. Hoe dan ook. Hoe geweldig is wat wij leren, dan weet je dat, dat wat er ook is, wat er met mij, hoe dat met mij zit, hoe dat met uh, de wereld zit, wat, welke situatie ook in de wereld is. Dat altijd na de middernacht, vanaf de middernacht, barmhartigheid heerst in de wereld. Ongeacht de toestand hier, mijn toestand, de toestand in de wereld. Hoe dan ook, dat het altijd er is. Dat is echt interessant. Zeventien naar de punt. Wie iedereen, Azelet bij Yama, Belaila Galia Laila. 18. Opalga bij Zafra, put. En zij, daar staat geschreven, verder. In de zoger Sabah Mishpatim. een deel van de zoger staat geschreven. En zij, die goed. Had overdag bij dus. Overdag gaat zij, uh, vertrekt zij als het ware, weet Galia Balaila en onthult zich s'nachts. Kijk nou, s'nachts is dan de tijd van het onthullen van de Malgoed. Zie je dat, overdag is ze hier aan binnen, is niet de Malgoed, maar wie wil de Malgoed dus? Daarom, daarom zien wij dat de grote kabbalisten, dat zij wisten wel. En uh, te leren, waardoor, dus in de tweede helft van de nacht, om haar aan te trekken, de kracht van de malchut. Ja, de, want, want uh, iedereen wil natuurlijk Gesadim, Geset, overdag ontvangen we Geset. Maar we hebben ook uh, Gorot -go nodig. Nee? De dien hebben we ook nodig, de, de, de kosheren Dien, de heilige Dien. Nou, daar heb je geen tijd voor overdag. Overdag is alleen maar Geset. Nou, wij werken in twee lijnen. Duidelijk? Waarom, waarom, waarom kabbalisten leren s'nachts? Moeten s'nachts leren? Niet moeten, maar, ik bedoel. Omdat s'nachts, dan ontvangen zij, dan corrigeren zij dan die, ook de, eh, ontvangen ze dien, gecorrigeerde dien. Na de middernacht, hebben we de gecorrigeerde, de heilige dien. Dan hebben we dien, is net zoals Gvorod. De linkerkant, eh, correctie van de Gvorod ontvangen we dan de hele Gworod. En overdag is Gassadim. Dan beide dus voelen, voelen elkaar aan. En dat is wat hij zegt, dat zij, de Zoger zegt, dat, uh, dat zij vertrekt overdag. We zien haar niet, als het ware, ja, net zoals even als we zien de maand, overdag. Weet Galia beleid, en zij onthult zich s'nachts, eveneens als we dat zien, de maan schenen s'nachts, op haar gebetzafere, en verdeelt zich, in tweeën, over ochtends. dus ochtends komt de tweede helft, dus na de middernacht, komt de tweede helft van, die malgoed, die zich manifesteert, ehm, um, verbonden met de Bina. Achtje naar de punt. Weinjan het Galuta hoe raak in Baganaeden. De heino atsedikim, ha'mitaknim nim twinda hotaken kan kan beter zeggen. Im esek toratam shalom dim achar Hat Sot laila. Kijk wat zegt ons. het Galuta en de kwestie van haar onthulling, dat zij zich onthult, de malgoed onthult zich. De kwestie van haar, haar onthulling, onthulling is alleen maar in de ganeden, alleen, alleen maar in, de, in het paradijs. Dus de malgoed van de. absolute is het paradijs. Zij onthult zich alleen in, de, in het paradijs. Dat wil zeggen. Aan de die rechtvaardigen. Die haar hier corrigeren, want s'nachts, dus vanaf de middernacht, eh, de zielen die al hier geweest waren, die hoge zielen die al gecorrigeerd waren hier op aarde, die van rechtvaardigen, die zitten daar in het paradijs qua krachten. En eh, in het paradijs, als het ware in trekken. Of hulde geven aan haar. En ook hier op, op, hier op de aarde. hier op, Ook zitten de rechtvaardigen hier. Leren de Torah. Na de middernacht. Dat, dat is wat hij zegt. En dat is de manifestatie. De onthulling van de malgoed. Uh, in het paradijs. Dat wil zeggen aan deze, voor, aan deze rechtvaardigen. Die uh, haar hier corrigeren, mandus geven aan haar met het zich bezighouden met de Torah. Dus dat zij die dus leren, Shalomdhim, Akarhatsotalajna, dus die, die leren de Torah na de middernacht. Zie wat zij doen, ze hebben eigenlijk de ontmoeting met het, met het paradijs. dat is de, maar goed, want zij onthult zich dan uit, uit middernacht, gebeurt dat. Dat Zerenpien komt als het ware in haar, want het is de tijd nog van haar heerschappij, maar dan de kol, de stem, wat zij ontvangt, en dan is ook de Zerenpien, komt ook in haar, wij noemen dat de schepper, komt in de, in de Ghaneden, in het paradijs. Dat is de tijd van, de middernacht. 22. We zeggen, Amro kan Kutschabrihu Ishtachach Ishtachach Im Ishtachach im tzadikai. Begante de Eden. En dat is wat hier gezegd wordt. De Heilige gezegend is: Hij bevindt zich met de rechtvaardige in het paradijs. Oftewel, weet je, de Heilige gezegend is: Hij is de Zeerentien. Die dan in de middernacht. ...daalt af naar het paradijs... ...naar de malgoed... ...en daar zitten de rechtvaardigen... ...de zielen van de rechtvaardigen... ...die al niet leven meer... ...hier op aarde... ...maar ook de zielen hier van de mensen... ...van de rechtvaardigen die hier op aarde zijn... ...die zich verbinden... ...door de Torah te leren... ...die verbinden zich met... ...in de... ...directe... ...uitzending... ...verbinden zich dan met de golflengte, via golflengtes, maar via, net als de radio, verbinden ze zich met het paradijs. Ik zie dat. Kijk, als een mens zich daarmee niet bezighoudt met het geestelijke, dan weet hij niet van het bestaan van dat. Dan weet men alleen maar wat men weet en uh, wat men ervaart, dat is alles. Hoeveel meer valt het te ervaren? Ja? Hoeveel smaken zijn? Hoeveel meer... Uh, uh, golflengte zijn, eigenlijk. Om dingen aan te, aan te ontvangen, welke smaken kan men nog ontvangen? Veel, veel onmetelijk meer dan wat de mens weet te waarderen of weet te ontvangen. Daar gaat het om, zie? Om zoveel mogelijk te ontvangen, andere, hogere dingen, die de mens uh, leven, het ware leven geven тел וחלב ישב כי חשינא קדושה נתקנת 24 אז בסוד גן עדן שהיתה משתקה מנחל עדנים 25 שו סוד חכמה ומשתה משתשת 임 הצדיקים שניחלוס 22 בסוד אמן ja, schina, van de hele schina, oftewel goed, wordt dan gecorrigeerd als ganeden. Zij wordt dan tot het paradijs. Zij wordt dan tot het paradijs. ze, waarom wordt zij dan het paradijs? Als het goed wordt, wordt zij dan, als ontvangt dan al het goede. Waarom? Omdat zij misstaken, omdat zij drinkt. Uit de wateren van Adanim, uit de wateren van, dat uh, heet Gan Eden, ja, Gan Eden heet het paradijs, Gan Eden, Gan betekent tuin, en Eden, dus het, het woord paradijs, het begrip paradijs, bestaat uit twee woorden, Gan Eden, de, de tuin van Eden, en de tuin, oké, okay, begrijpen we de tuin, de tuin wordt altijd, wat, wat, wat in de tuin wordt gedaan. Wordt uh, water besproeid. Nou, dat is In de tuin, Adanim betekent. Van Eden, betekent. eh? Uh, Hoe zeg ik dat? Uh, Adanim betekent. Net um, zoals delicatessen. Ja, yeah, zo. So Fijne, zeg ik dat? Andere woorden nog voor. Van, Niet van, die, die delicatessen, maar. Um, nou, fijne, fine, fine, fine dingen om te eten, te drinken. Dat is adanim. Het uh, ook, parfum, parfum kan ook daarbij behoren. Dus fijne, fijne dingen. Dat is adanim um, heet het. Etherisch. Etherisch, is maar ik kan verder ka het zijn van dat heet adanim. Dat is betekent de, de tuin van, van uh, dingen. Ja, dat is zoiets. Dat betekent. Maar welke, wat, wat doet ze dan? In het, wat, wat betekent dat zij dan een paradijs ziet in het, in het tuin van, met de, de delicieuze dingen? Wat betekent dat? Dat zegt omdat zij dan uh, drinkt van de wateren van delicieuze dranken also van. Die welke delicieuze dranken zijn, betekent khurma, ja, het licht khurma. Dat is wat zij ontvangt. Dat is de, dat de pracht wat zij ontvangt. Omeester, om in daarbij nog dat zij ook eh, vermaakt zichzelf met de rechtvaardigen die eh, zich met haar hebben, zich aan haar hebben samengevoegd met haar, samengevoegd. Als man. Dus wie de man dan op dat moment. Omhoog brengt. Dan die man. Die man dus. Die komt tot de malgoed. Van de atseloet. En daarmee zit men dan in het paradijs. Eigenlijk, Op welke manier dat paradijs komt. Men in het paradijs. Je doet de man op, opstegen. En de man komt naar de wereld. De Naar de malgoed van de wereld. De in de nachts Dat is. Het komen in het paradijs. Dus qua. Golflengte. Dus. Man, de man doen opstegen. Dat het komt naar de man goed. Van de wereld uit Dat is betekend komen in het paradijs. Aan ja? wie, wie ligt het? Komen in het paradijs. Alleen aan de mens. Alleen de mens moet zelf. Willen, willen dat doen. En niet zeggen. Je kan niet. Kan niet bestaat, niet want ik wil. betekent dat jij verbind jezelf, dat jij komt door de verbondenheid met Jezus, kom je tot paradijs. En 27, nou, hebben we nog klein stukje, nog uh, tien sorry, versjes, tien regeltjes. We zeggen: maar we asirle barcha, beyadien, miso miso abod, 28. Om me zo gaan, We geen kolchata. En dat is wat de zoger zegt in onze zoger. We asier le en het is verboden om een zegening uit te spreken met de uh, onreine en vieze handen. Z'n 28. We geen kolchata. En dat is ook in, op elk willekeurige veel, moment. Elk willekeurig moment is niet alleen. Zochtends gezegd. Het is dus op elk willekeurig moment moet men de handen, de schone handen hebben, zuivere handen hebben. Eigenlijk. Wat betekent zu zuivere handen hebben? Als iemand, je mag, je kan wassen je handen zoveel als je wil. Eigenlijk. Je kan eigenlijk een zegening uitspreken. Maar als je dat op dat moment uh, belastingen belazert. Ja. Of. Uh, iemand anders uh, kwaad berokend, dan betekent dat jouw handen zijn vies. Is niet met de handen, ik kan niet, geen water, dat zal je helpen. En, dus alles natuurlijk moet je, dat is de handen, en dat, moet, dat is wat ook een mens moet, moet je ook de zegening, wanneer je zegening zegt, betekent ook voor de schone, water, schone handen, of dan betekent op dat moment, moet je schone handen hebben, dat betekent, je moet, de schaamte moet je niet bevlekt zijn met bloed, ja, met uh, wat dan ook, wat jij doet tegenover een ander, of je meent iets slechts tegenover een andere mens. De schone intentie betekent, natuurlijk, de schone intentie betekent dat de handen worden ook schoon. De handen, juist daar waar de, Waar de klipot aan aanhechten. Aan dus die, alleen de topjes van, van de vingers, daar waar de topjes alleen van de vingers Dat betekent, ik doe netjes. Ik doe niemand uh, iets. Ja, dat betekent erg fijn, want ik, die klipot, die zijn zo fijn. De dunne klipot, die zeggen dat ik doe ik, iemand vermoorden, God verhoeden, ik doe nooit iets, zoiets. Maar, praten over iemand kwaad. Nou, dat is, maar ik, ik ga toch niemand vermoorden, maar dat jij daardoor door het kwaad spreken, dat jij iemand uh, ook een stukje omzeep helpt, ja, met je praten kwaad ja, over hem, dat begrijpt men niet, dat betekent dat alleen maar, dat blijft alleen maar, dat klipot blijft alleen maar op de topjes van die, van die, van die, van die vingertjes, maar, dat, men voelt het niet. Qua niet bij R28 ze. כי עניכן תוין הרי רוח מסעבד נחש הקדמוני, דרתך, נשעה שורה על עצבותיו של אדם דפוחן דפחינה, הונדרטיינן זהיפן דרך תרקולו מסולם די ישת ריחל, גם אחר שנאור משנתו, ואינזו המזו עוברת תוי רק על ידי רחיצה, מכלי איין שם. אהלך את אונצאי. In de vorige pagina 28. Na de punt. Het is al uitgelegd. Dat is al uitgelegd. Dat 29. Dat de. De onreine geest. Van de eerste slang. Ja yeah, de eerste slang betekent. De eerste slang die de gava heeft. Yes. Nages, die die, die, die gava heeft uh, verleid. Dus de. Qua de. Onreine geest van de eerste slang blijft rusten op de vingers van de mens de volgende pagina de rechter kolom de eerste regel gam ook ook nadat hij wakker wordt van zijn slaap wij zo maar zo weer het. en deze viesigheid wordt van hem, gaat van hem over, over, ja, of voorbij, door het wassen, uh, mikli, door het wassen van, van de, met een, met een beker, zo, zoals we hebben dat gezegd. Twee naar de punten, wel maar de gen hoe, drie begooi de de lavdafka harashina, Ela vier, kolzuhama, velih lula, velih lucha, hu makomachizales, itra achrava, sur levarcha, raka, harachit sabamayam. Kijk nou wat je zegt. En hij zegt ons, dezogert, on dat zo so is het ook op elk velakuroch moment. Is het ook zo? So? Het is niet alleen wanneer je mens wakker wordt, maar het is op elk velakuroch moment de laav dafka, harachila. Dat is niet zo. So is niet alleen maar na het, na het, na het slapen. Maar kolzo, zo hamma, maar elke viezigheid, en elke andere woord van viezigheid, lichlula, uh, is, bevindt zich, elke viezigheid, let op, wat die zegt ons, elke viezigheid, elke bevuiling elke is, bevindt zich op de plaats, daar waar de citra agra zich aanhecht. Eigenlijk, dat is de citra agra. dat is wat de, wat de viesigheid is, en niet dat, wanneer de handen, handen uh, um, een beetje bacteriën hebben of zo, nee, dat is, niet, dat is de viesigheid, dat men, dat men zich moet wassen zijn handen, dat is uh, om andere redenen, maar niet, dat is niet de viesigheid waar de zonger over spreekt. En het is verboden om de zegening, een zegening uit te spreken. Anders dan, eerst om, anders dan, na het wassen door water, door het water, door wa met water. Water is gesen, ja of niet? Water is die, is die, uh, bina, is die, benade, we hebben geleerd dat de stem van die bina die, maar goed, waarmee de malgoed zichzelf verbindt, dat is wat we hebben geleerd hier in, in deze zogen. Zie je dat? Op elk moment moeten wij kijken: nou, is nou op dat moment ben ik dan, uh, heb ik dan onreine handen? Betekent telkens wanneer ik wil zegeningen uitspreken, betekent zegeningen uitspreken, betekent chassadim an, uh, aantrekken. Altijd, let op, altijd wanneer wij zeggen, ik moet zegening uitspreken, waar het over, waarover dan ook. Zegening, bracha, betekent chassadim aan te trekken. Dat is wat wij doen ook met de malchut doet, de, de, met, de, met, de, met de bina, dat ze ontvangt de chassadim van haar. Dan kan ze dan ook hochma ontvangen samen met de chassadim kan ze dan ook Ervaren haar Chogma. Want zonder Chassadim wordt de niet ervaren, want dan is het, zit de klipot. bestaat zo'n regel, zo'n voorziening, dat wanneer de malchut geen Chassadim heeft, dan laat men haar ook geen Chogma proeven. Want anders gaat het naar de klipot. Daarom heeft die. Wanneer men zegening gaat uitspreken, betekent chassadim wil men aantrekken, dan kan men ook chogma ervaren. En dat betekent, chassadim betekent water. Waarom wassen met water? Waarom met wassen? Met water. Met water wassen, omdat water, chassadim natuurlijk. En daarom, is het, daarom was ik ook versteld, vroeger toen ik de traditionele Torah had geleerd, was ik ook versteld van, van uh, wat de Torah geleerden hadden gezegd. Dat eerst natuurlijk moet je altijd zoeken naar een goede water. Dat betekent zuiver water. Als je geen zuiver water hebt, dan kan je, dan zijn er ook een hele reeks van uh, verminderende toestanden of verminderende waterkwaliteit. Die je kan moet gebruiken, mag gebruiken, wanneer je je handen wast. Uiteindelijk, uiteindelijk lees je daar dingen die, <laughs> dat, die bijvoorbeeld, uh, en dan kon ik niet begrijpen hoe dat, hoe dat zit. Want mijn handen kunnen, kunnen veel schoner zijn voor het wa door het niet wassen met dan mijn handen dan door het wassen van mijn handen. Wat hebben ze dan gezegd? En dat begrijp ik nooit. Want begrijp ik bijvoorbeeld een plas? Een plas gewoon buiten. Een moeras, of zo, is zeggen dat. Een vies van buiten, bijvoorbeeld. Net zoals bijvoorbeeld nieuw. Een beetje sneeuw, een beetje zo, een beetje. En dan uh, er is een plas bijvoorbeeld. En dan ga je daar, moet je dan een zegening uitspreken? Wat moet je doen? Dan ga je naar zo'n plas en je gaat dat allemaal je handen je wassen. <lacht> en dan is het, het kan zijn dat daar net een uh, net een uh, net een hele, hoe heet het, een hele, hoe heet het, een hele karavan door, doorgelopen was, of een of een uh, koe, of een of een uh, of een varken heeft daar, daar gelegenheid. Gelegen en nu moet ik mijn handen wassen daarmee, met het, met het water. En het is genoeg. En dan kan ik wel de zegening uitspreken. Nou. En dat, heb ik zo, dat soort vragen had ik gesteld aan, die, aan mijn meesters. En ze hadden geen antwoord erop. Wat is, wat is het? Wat, wat, waar hou je je bezig mee? Nu begreep ik het hoe dat zit in elkaar. Het gaat niet om dat of, of daar een varken gelegen had was, of uh, wie weet, of misschien een, een, ook een plasje heeft gedaan, een, een paard dat, dat liep daar, daardoor, of dat een plasje is van een, eigenlijk van een paard dat daar liep, doet er niet toe, het is, moet, moet wel water zijn, ja, water betekent chassadim, daar gaat het om, dat ik chassadim daarmee de chassadim ontvangt, en niet dat water wat, wat Stinkend, stinkende water is of weet ik wel, of dat een zuiver water is of, of, uh, of met uh, in welke toestand dan ook Eigenlijk, kijk nou, we zien wat is hoger, geef mij het aan je? De, en, en, dat is duidelijk je zegt, gaat het gaat ook betekenen niet uh, wel, altijd wanneer je dat wil altijd heb je dat, het dat altijd kan je dat wel doen uh, welke water dan ook uh, een beetje zo, maar je moet denken daarbij dat jij zuivert jezelf van binnen uh, uh, door chassadim aan te trekken. Dat is wat je moet doen. En dan doet er niet toe wat voor water jij gebruikt. Daarvoor. Of dat infectie kan je oplopen of niet, dat is iets anders. Dan moet je dan bij een dokter bij, bij dat moet je allemaal uit andere. maar ja, maar, maar de zegening uitspreken om zegening go, uh, go, go, chassadim aan te trekken, dan moet je weten dat op deze manier doe ik dat, dat uh, nou, dat is wat de zorgen betreft.